Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal kinderen dat ernstig gewond raakt door vuurwerk neemt toe. 13 kinderen zijn dit jaar al hun arm, vinger of hand kwijtgeraakt. En dat is een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar. Deze handchirurg vertelt dat de meeste mensen die hij opereert met cobra's hebben geknoeid. De impact van de cobra is te vergelijken met een handgelaat qua kracht. Dus moet je je voorstellen als de patiënt binnenkomt... dan maken we vaak een rundgefoto om te kijken naar de longen. Of er geen klaplong ontstaat. We kijken naar de oren of de trommelverliezen die door zijn door de druk. Vuurwerkslachtoffers worden ook steeds jonger. De gemiddelde leeftijd van de jongeren die een arm of hand moeten missen is gedaald van 23 naar 13. De Raad van State vindt het een slecht idee om de stikstofdoelen uit de wet te halen. Het kabinet is dat van plan, vertelt mijn collega Sarah. Ja, ze willen dus die uh, stikstofdoelen uit de wet halen. Die zijn er nu voor 2025, voor 2030, voor 2035. Uh, en dat gaat over hoeveel stikstofgevoelige natuur niet meer overbelast is. Volgens de Raad van State is het plan te vaag en wordt nergens duidelijk hoe het kabinet ervoor zorgt dat de beschermde natuurgebieden niet achteruit gaan. Terwijl dat van Europa wel moet. En het was mooi nieuws voor voetbalclub Fortuna Sitter drie maanden geleden. Toen sloten ze een deal met hun nieuwe shirtsponsor Cineo. En dat bedrijf maakt een soort wonderdeo. Vijf keer in vijf dagen scheer ik me en moet ik vijftien keer mijn tanden poetsen. Maar in vijf dagen gebruik ik maar één keer Cineo. Voor Fortuna is het nu één keer en nooit meer geworden. Het Duitse bedrijf betaalt namelijk niet. Daarom gaat Cineo nu van de shirts af... en moeten ze in Sittard zoek naar een nieuwe shirtsponsor. En de club loopt nu zes ton per jaar mis. Heb ik het weer nog? Het is droog en op de meeste plekken ook met lekker veel zon. Alleen in het noorden is en blijft het grijs. Het is een graad of 7. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Leuk dat je luistert naar de kersteditie van Zandvoort voor jou. Blijf lekker luisteren voor de beste hits, het laatste nieuws en live optredens in een gezellige kerstsfeer. Hier alleen op ZFM. Het is even na drie uur Sandport. nogmaals een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort voor jou. Het tweede uur alweer hier in de studio aan de Tolweg 10A. Tegenover mij Richard, Devin, Maurice en uiteraard Fred, hij is er weer gelukkig. En straks gaan we Fred ook nog veel meer horen op de radio, toch Fred? Als het goed is wel. Als goed is wel, oké. Okay. Dan geven jou ook een microfoon. Zo dadelijk geven we de microfoon aan uh, Maries om een uh, live nummer te zingen hier in de studio. Maar eerst uh, nog eventjes een uh, kruisverhoortje van uh, Richard. <lacht> ja, eerst even wat gaan we vandaag doen. We gaan inderdaad, meeste dit uur, we gaan uh, verder even met de kruisverhoortje van uh, Maries. Dan hebben we om half vier de evenementenagenda. En dan hebben we een nieuwe artiest die in de studio komt. Dat is Frankie. En uh, mensen denken misschien Frankie, maar dat is bekend van Frankie en Golden, Goldie Kedder. Die, gaat, uh, die gaan we een singertje, single luisteren. Nou, Maries, uh, je maakt ons uh, blij met uh, de opmerking... volgend jaar grootste plannen. Ja. Vertel. Nou ja, daar wil ik eigenlijk nog niet heel veel over ja, vertellen. Maar... We zijn er maar met vijf, joh. Ja, dus, uh, ja niemand die het hoort. En al die luisteraars. Ja, ja. <laughs> dus ja, dat is, <laughs> is wel... Die de... Ja, maar dan gaat het de viral <laughs> gaan. Ja, precies, ja. <laughs> Oh jongens, jongens, jongens. Hoe moet ik hier nou toch serieus blijven, jongens, dus jullie allemaal hier? Weet ik niet? Nou, dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee, hele nee, hoop ja. mutsen vandaag, hè? Dus, uh... Ik zou gewoon zeggen, hou mijn uh, socials gewoon lekker in de gaten. Hè? Zoek het even op op Facebook, Mauri's schoenen weg. En op uh, Instagram. Instagram ja. heel en dan goed. Uh, gaat dat helemaal goed. Maar gaat werden. het weer via dit blauw? Ik kom, ruis op de lijn hoor jij. Me ja, ja. <laughs> <I know. laughs> nou ja, weet je, kijk. <laughs> um, ik denk het wel. Oké, okay. spannend. Ja. Oké, okay. nou dan uh, laten we het even <laughs> daarbij, uh, Maurice. <laughs> ja, ja dat is zeg. goed. Kom volgend jaar weer lekker uh, even terug. Nou, heel graag. Um, geen vraag, waar kunnen ze je boeken? Op mijn uh, eigen website kunnen ze me boeken. www.marilieschoenenweg.nl uh, bij Kwekel-evenementen. Daar maken we gelijk even een stukje reclame. Voor. Kwekel, K-W-E-K-E-L. Kunnen... Ja, gewoon Kwekel. Ja. Ja. Kwekel-evenementen.nl. Daar kunnen ze me boeken. Uh, pff, jongen, jongen, waar kennen ze me niet boeken Waar kun je bij wow, nou. ja, ja, te vragen? Oh, nou. Op de Google. Ja toch? Ja. Dus uh, ja, zo kunnen ze kunnen me overal kunnen ze me wel bereiken. Oké. Okay. Helemaal goed. Nou, we gaan naar je luisteren. Niet white, maar blue Christmas. Ja. Ik zou zeggen, ga je gang. Een nummer van nou, Elvis, je Ja, een numm nummertje van Elvis, uiteraard. Sebastian. Nou ja, laat maar. horen. Ja, je mag er van mij uh, instorten hoor. Komt ie. I have a blue Christmas without you i'll be so blue just thinking above you That decorations are red on a green christmas tree won't be the same day If you're not here with me, and when those blue, blue snowflakes start calling, that's when those blue, blue, blue memories start calling, and you'll be due with all right With your Christmas of light. But I, I have a blue, blue, blue, blue Christmas. Lekker hè? Oh, ik hou dus zo van. Ik zou zeggen, als je zit te luisteren in de auto, swing lekker mee. Maar blijf wel op de weg leggen. Krijgen we dat weer dadelijk. What about me, Evelyn? And your be do when I'll ride right. with your Christmas or white, but I have a blue, blue, blue, blue Christmas. Oh, yeah. Wow. Live in de studio, Marius Groeneweg. Ik dacht even dat we Elphys in de studio hadden. Je hoort bijna geen verschil. Bijna geen verschil, nee. Had centen maar. Ja, dat is ook weer zo. Dan heb jij weer een punt. Maar je bent wel levendig. Ja, dat wel. Ja, dat live? Nee, ik ook niet. Beetje leven in de brouwerij, zullen we maar zeggen. Dankjewel, Maries. wel, Heel graag En heel veel succes met al je optreders. Die zijn al heel veel gehad, hè. Ja, zeker. En we hebben er nog een paar voor de boeg. Nog dus, een paar uh, voor de boeg. Drukke feestdagen voor je. Ja, nou ja, ik heb er vanavond heb een avond van een programma. Morgen moet ik nog optreden in mijn oude woonplaats in Rozenburg voor ouderen. Dat vind ik altijd fantastisch, want dan kom ik elk jaar kom ik daar terug. Dus het is natuurlijk super. Stuk uh, waardering van uh, die, die oudere mensen. Juist, precies. En dan uh, eerste kerstdag nog en dan schijt deze jongen er lekker mee uit. Je, je hebt helemaal gelijk fijne feestdagen. Dankjewel ja, voor jullie. Ons hebben wens allemaal zonder. hele fijne feestdagen. He? Dankjewel, Boris. Really But baby it's cold outside. I got to go back. But baby it's cold outside. This evening has been, been hoping that you so drop in. Nice. I'll hold your hands that just like My ice. Will start Beautiful, what's your Listen to the fireplace so really roar Beautiful, you. please don't the hurry a a Put some records on while I pour Baby, dream. it's bad out there Say, what's in No cabs to be had out there I wish I knew Your eyes are like starlight now I'll take your hat, your hair looks swell no, no, Mind no, if I move in close? What's the sense of hurt my pride? I really can't stay. Oh, baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. I simply must, But baby, I simply must go. But baby, it's cold outside. The answer is no. But baby, it's cold outside. The welcome is been How lucky that you dropped the answer. Look out the window at the stone. Gosh, your lips look delicious. Waves upon the tropical shore. Gosh, your lips are delicious. Never such a blizzard before. But baby, you'd freeze out there. Say lend me a It's up to your knees out there. I really thrill when you touch my hair. Don't you see? How can you do this thing to There's me? To be talk to Think hard. of my lifelong soul. If you caught pneumonia and die, really get say. over that old doubt. Baby, it's cold. Oh, baby, cold. Jij hebt net om half drie het weerbericht gedaan bij Stansport voor jou. Maar uh, toen viel de kou nog wel mee. En ineens uh, komt uh, die Martin aan met It's Cold Outside. Ja. Yeah. Ja, nou ja, dat valt wel mee. Hè. Maar uh, een lekkere gouden oude kersthit. En erachteraan uh, Sheila B. Devotion en Spacer. Dat belletje wat je hoort, dat is, uh, van, is van mijn muts. Oh. De kerstmuts. Dus, uh, hey, dus je zit de hele tijd zo in en ja, weer. Ja, een beetje, een beetje sound effect, uh, zeg maar. Gisteren hadden wij bij ZFM het programma Even Geen Rust aan de Kust. De dames presenteren dat onderweek week op de vrijdagmorgen. En een van die dames heeft ook altijd een hele leuke column. Dat is Hannie Kroesen. Hmm. En dit keer heeft ze een column gedaan die gaat over, nou je ja, raadt het nooit, over de kerst. En ja, wij hebben het genoegen dat wij deze column vandaag mogen laten horen. Ook bij Zandvoort voor jou. Hier is uh, Hanny Krussen, ga lachen met de column Over Kerst. En hij heeft er zin in. De beste man en ook Rudolf. Ja, wacht even hoor. <laughs> de, dit gaat helemaal niet vieren. goed. Eens uh, even kijken. Uh, hij heeft er wel zin in hoor ik. Ja, nee, we moeten hiermee beginnen. Ho, ho ho! Ho ho! De kerstman komt weer naar ons land en hij heeft er zin in. De beste man en ook Rudolf popelen om het feest te komen vieren. Nou oh ja, in één keer uh, valt hij helemaal stil. Uh. Dus uh, gaan we even een uh, plaatje doen. En uh, zo dadelijk gaan we gewoon weer uh, opnieuw proberen. De column inderdaad, uh, die we uh, wilden laten horen. Voor, uh, het begon al een beetje fout. Hè? Ho, ho. Erg zo overwegen met, uh, En later met ho ho. En uh, ja, zometeen uh, gaat het helemaal goed komen met uh, deze column van... Uh, Hanni Karoesem. Eerst gaan we nog even plaatje draaien. Eens even kijken wat we allemaal het systeem hebben staan. Even een beetje disco zo op de zaterdagmiddag. Altijd wel lekker en gezellig. van NOS op 3. en Still Into You hier in de studio aan de Tolweg, Tina. Dag Maurice, dankjewel. Ook uh, live uh, gezongen zojuist. Straks nog uh, veel meer artiesten waar we aandacht uh, aan gaan besteden. We hebben er dus zelfs eentje bereid gevonden om vandaag mee te presenteren. Devin Donovan. Uh, zo meteen na vijf uur gaan we uh, vast en zeker ook wat een en ander van je horen. En ik denk zo. Als ik het moet raden, iets van uh, Jantje Smit. Ja, Jantje Smit. Jantje. Jantje Smit. Oh, dat mag je niet meer zeggen. Echt uh, Jan Smit. Nou straks dus. Uh, bij Is Zandvoort voor jou. Ondertussen zijn we de apparatuur even aan het testen Een ander knopje indrukken en dergelijke. En dan moet het uh, gaan lukken met uh, de column van Hannie uh, Kroesen. Hier uh, komt ze aan, helemaal into de cash sfeer. Svan komt weer naar ons land en hij heeft er zin in. De beste man en ook Rudolf popelen om het feest te komen vieren. Met veel plezier brengt hij de mensen vreugde, warmte en soms ook nog cadeautjes. Hij laat zich graag zien in elk tuin en winkelcentrum en op elke braderie en kerstmarkt. Ho, ho, ho, ho. Maar. Bedenk wel dat de man al een enorme berg werk heeft verzet... voor hij hier is. En dat hij al helemaal gesloopt is voor het daadwerkelijk kerst is. Nou, Hij is de jongste niet meer. Dat is echt bewonderenswaardig. Nou was Nederland in het verleden... nog altijd vader Christmas' meest favoriete land. Maar uit betrouwbare bron weet ik... dat daar aardig de klat in is gekomen... Het verkeer bijvoorbeeld. Dat is echt niet iets om vrolijk van te worden. En, en als er iets is wat wij van de kerstman verwachten... dan is het juist dat hij wel vrolijk is. En dat is soms best lastig voor hem. Hij moet kriskras door het hele land om alle plaatsen en iedereen te bereiken. Maar komt overal ellende tegen. In het hele land is er geklooien op en aan de weg. Heeft hij te maken met files en wegomleidingen. Of demonstranten die zo nodig op de weg moeten gaan zitten omdat ze er weer ergens niet mee eens zijn. En dan kan hij nog zo hard roepen. Oh, oh, oh, oh. Maar ja, het helpt niks. Respectloos, respectloos. Ook wordt hij bijvoorbeeld ook helemaal gestoord van al die snelheidsborden. Hier 50, daar 70, daar 100. Ja, soms mag je wel 120. Maar dat zijn allemaal stukjes van niks. En op plekken waar hij helemaal niet moet zijn. Ja, goed, op de afsluitdijk kan hij even 130 sleeën. Maar dan komt hij slechts één keer overheen. Jongens, en, en dan dat gezeur over stikstof. Treurig makend geneuzel over een beetje uitstoot. Ja, oké. Okay. Rudolf stoot af en toe een flinke wollig stift uit, uit. Maar de enige die daar echt last van heeft is de kerstman zelf... want die zit er met zijn neus bovenop. <lacht> nou, waarom niet elektrisch sleeën, zeggen ze dan? Elektrisch? Hoe dan? Hoe dan? Rudolf? Ja, ja. Waar moet die stekker dan in? Nou, nou, nou. Regelmatig moeten de kerstman en zijn hoevige vriend... kilometers omsleeën, omdat hij niet over de Veluwe, Drenthe... en de Utrechtse heuvelrug kan. Oh. Levensgevaarlijk als hij dat wel zou doen. Want ja, boze Wolf Bram is er weliswaar niet meer... Maar de rest van de roedel loert op Rudolf. En wij mensen eten graag wild met de kerst, maar wolven ook. En die hoeven daar echt niet per se cranberry of apocompossa te hoor. Nee, ach, nee. De kerstman heeft het beslist niet gemakkelijk. Denk je dat hij zijn sleetje zo even ergens kan parkeren? Nee dus, nee dus. Nergens is een plekje te vinden alle parkeergarages, <laughs> nog niet vol. En als hij zijn slecht maar even dubbel parkeert... of per ongeluk bij een laadpaal zet... Yeah. hebben de handhavers hem meteen in de smissen... om hem op de boom te slingeren. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus. Nou, dacht het niet. Dacht het niet. Als het zo doorgaat, dan komt Santa Claus helemaal niet meer to town. Het is wel even lekker. He? Het wordt een bepaald niet gemakkelijk gemaakt. Dan zit hij weer in een vergunningengebied. Dan kan hij alleen met zijn pinpas terecht. Dan moet hij weer gebruik maken van een parkeerapp. Ja. Parkeerapp voor een slee? <laughs> Waarom is zo'n app nodig, Ach, joh? Jij zit geneesend een kenteken op zijn slee. Och jee. In Nederland was Zandvoort altijd een van zijn lievelingbestemmingen. Het was altijd zo'n lekker tolerant, toegankelijk dorp. Maar helaas, ook daar voelt hij zich intussen niet zo welkom meer. Afgelopen oktober, de derde om precies te zijn... had hij zich met Rudolf ingeschreven voor tekorte Gewoon ter voorbereiding van de drukke maanden. Beetje conditie opbouwen. Afgewezen! Afgewezen! Ze konden het zeker inschrijving geweigerd. Ze mochten niet meedoen, enkel en alleen omdat Rudolf een rendier is en geen paard. Pure discriminatie. Rudolf is toch sowieso in het nadeel? Die is namelijk veel sneller op sneeuw dan in zand. En hij wilde alleen voor de lol meedoen en niet eens voor de prijzen en ook zoiets. Ook zoiets. Er was de kerstman toegezegd dat hij net als in de voorgaande jaren de theater de krocht weer kon gebruiken voor de opslag van de cadeautjes. Wat denk je? Nee. Gelaten! Gefloten, wordt verbouwd, gaat pas in januari open. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, hoe ho, ho. ho, ho, ho. ho, ho. dan? Hè? Daar heeft de kerstman toch helemaal niks aan. En die even een berichtje sturen, even bellen of appen, nee, helemaal nee, niks hoor. En het meest ridicule komt nog, moet je opletten. De gemeente Zandvoort verstrekt hem geen vergunning om zijn sleep te parkeren op het ijsbaantje. Het ijsbaantje! De ideale plek voor de zwee zou je denken. Maar waarom dan wel niet? Omdat er een paar Zandvoortse gekken met fluitketels aan het regelen zijn. <tie> Volwassen <tie> mensen die straalbezogen van de bluwwijn met een neus roder dan die van de het ijs aan het wie is scharrekoppen nou? Hij strekt ter eigen vermaak of de kerstcadeautjes op tijd ontvangen. Maar, maar, maar, maar. De kerstman laat zich niet gek maken. Hij parkeert zijn wel op de zuid of op het strand. En hij shout zich wel een breuk met die pakjes naar de verschillende adressen. Het is nou eenmaal traditie. Hè? Maar het is voor de kerstman bijna een onmogelijke taak... om iedereen vrolijk, ho tegemoet te treden. En je hoort het goed. Vrolijk. Want met kerst moet iedereen vrolijk zijn. We sturen elkaar al kaartjes. Vrolijk kerstfeest. Vrolijk. Kijk, en daar wringt hem de schoen. Want probeer jij maar eens vrolijk te zijn als je uitgeblust thuis komt naar een verplichte, foute kersttruienborrel van het werk. Probeer maar eens vrolijk te zijn als je hebt moeten bowlen... of paintballen met je collega's... en daarna nog gezellig hebt moeten steengrillen. Allemaal in je eigen tijd. En, en, en ja. probeer maar eens vrolijk te zijn als je eenmaal thuis... boven je uitgepakte kerstpakket zit te staren... naar een Eritrees kookboek. <lacht> Biologische haverkoeken. Onduidelijke verdweetfrutsels. Of veel te grote pantoffels in de vorm van Bert en Ernie. En een paella-pan voor twaalf personen. Twaalf personen. <lacht> Waar laat je dat ding in godsnaam? <lacht> Fijne dagen! Roepen we vanaf december in koor. Vanaf half december begint het al. He? Fijne dagen! En we zijn weliswaar wel lekker vrij. Het heet tenslotte kerstvakantie. Mag geniet van je vrije dagen. Die dagen zijn meestal al helemaal dichtgetimmerd. Met ja. die terugkerende routines. Ja. Ieder jaar, meestal al in oktober... begin iemand met de vraag, wat ga jij doen nu met de kerst? Herst. En ieder jaar is de uitkomst hetzelfde. Eerste kerstdag bij zijn ouders... met een ja. voorspelbare kerstmenu. garnalencocktail En verrassend, hoe kom je erop? Een pasteitje. Te ver doorgebakken, gebakken varkenshaas in roomsaus. En een vianetto Saus met een sterretje erin. En het met z'n allen... Oh, Oh, en ah, als het licht uitgaat, stilletjes hopen dat het misgaat... en het kerstkleed in de hens gaat, <lacht> kunnen we lekker vroeg naar huis. En de tweede dag hetzelfde ritueel bij haar Vrolijke Vrolijk kerstmanfeest, moet ik zeggen. De kerstman en Rudolf hebben het misschien niet zo makkelijk... maar deze dagen zijn voor ons ook echt een dingetje, hoor. Van de kerstman weet ik dat hij Rudolf ergens in een verwarmde stal... parkeert na de kerst. En hij zijn pak verwisselt voor een lekker, comfortabel joggingpak onherkenbaar gaan zij lekker genieten van hun welverdiende rust. En wij? Wij? Wij maken ons op voor de laatste paar feestdagen. We worstelen ons door oudejaarsavond heen. En op nieuwjaarsdag moedigen we de helden aan... die zich met een Unox-muts op aan de frisse nieuwjaarsduik wagen. En als we de laatste slappe appelflap hebben opgegeten... het Weens Nieuwjaarconcert, de Radetvi mars heeft gespeeld en die de eagle van de skischans in Garmis partentiersje is gestrongen. Ja ja, ja, ja, ja. ja. Dan weten we zeker dat de feestdagen voorbij zijn. Pas dan kunnen wij echt vrolijk zijn. Ho, ho, ho, ho, ja. Dan ben ik pas echt vrolijk. Hey, zo is het maar net met uh, de column van Hannie Kroesem. Gisteren dus uh, op de, de radio, Fred. Had je hem nog gehoord uh, gisteren of niet? Nee, nee, nee. Dat nee, was uh, dus... uh, veel te druk met veel uh, ja. andere ah, dingen. Hele, ja, dit programma waarschijnlijk, ja. of niet? Uh, met, uh, ja, met dit voorbereiding. Uh, dit voorbereiden. Voorbereiden, dit, ja. dit uh, sowieso een stuk voorbereiding. Maar dat uh, gaat al uh, eigenlijk al een, uh, een maand of twee van tevoren, is die voorbereiding al bezig. Ja, kijk. Bezig. Dus, uh. Dat de luisteraars het maar even weten, uh, Richard. Ja, ja. ja. en uh, ja, heb je trouwens, uh, we zitten al over half vier, heb je nog wat uh, evenementen voor ons? Als we even zoeken wel. Nou ja, gaan we zoeken dan. Ja? Ja. Gaan we beginnen. Ik vind het wel een uh, grappige dame, die Hanny Kroes. Ze hebben behoorlijk veel creativiteit. Uh, ja, mooi hè. Uh, leuk. Ja, het is echt leuk om uh, naar te luisteren. Nou, we beginnen met een uh, Benefiek, Benefiet kerstconcert in de protestantse kerk. Stichting Nieuwjaarsconcert organiseert morgen een kerst benefietsconcert Aanvang om half drie in de mooie dorpskerk van Zandvoort aan het Kerkplein. Hier trainen ook nog... Coral Cantoro en novelty 9 op. Kaarten zijn voor 10 euro verkrijgbaar bij Bruna en Kaaswinkel Zuiverhoeven. Beide op de Grote Kocht te Zandvoort. En nou, ik ga ervan uit dat ze morgen nog wel kaart hebben. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van een duofiets voor Kennemer Hart. Okay. Mag ik dan wat doen? Ik, dacht, ik, ik, ik zag zo die... Ik zag, ik, ik zag zo, <laughs> ja, het, het valt ineens stil. Maar, ja. ik, ik zag zo dat handje zo mooi omhoog gaan. Ik, denk, nou, dus, nou, nee, ik wist niet of hij nog wat wilde zeggen. Oh, okay. moet jij, nee nee hoor, nee, uh, ja, ik ga maar gewoon door. Defan, heb dan, jij ja. er ook een? Ik heb dus ook wat leuks inderdaad. Kijk, en, want er is kijk, veel kijk. om te doen geweest. Hè. Ik zag het al op de social media voorbij komen. Maar in het voorjaar van 2026 opent in het voormalige Holland Casino aan het Badhuisplein de nieuwe beleef-expositie World of Dine Dino's, de uh, expedition. De attractie blijft minimaal twee jaar in Zandvoort... en vormt daarmee een langdurige tijdelijke invulling... van het recentelijk leeggekomen pand. Dat bevestigde de organisatie deze week. Nadat wethouder Jan-Jaap de Kloet op 4 december... ceremonieel de sleutel overdroeg aan projectmanager Ben Griffioen. Volgens de plannen start de bezoekerservaring in een donkere, grotachtige ruimte... met bewegende beelden en geluidseffecten. Aansluitend volgt een route door bos- en moerasdecors... waarin grote schermen en speciale effecten de prehistorie tot leven wekken. In de kelder vereist een interactieve zone over archeologisch onderzoek... terwijl op de bovenverdieping levensgrote, bewegende dinosaurussen worden opgesteld. De tocht eindigt in een fictief laboratorium met educatieve spellen voor kinderen... Met de expedition kiest World of Dinos voor een vaste locatie... in tegenstelling tot de tijdelijke expos waarmee het zich in Nederlandse evenementen en beurslocaties profileerde. De Dino-modellen, bekend van de eerdere edities in onder meer Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven en Halfweg... worden voor Zandvoort deels aangepast aan de hoogte van het gebouw. De organisatie mikt op circa 65.000 bezoekers per jaar. De expositie geldt als tijdelijke invulling vooruitlopend op de herontwikkeling van het terrein waarin de toekomst onder andere woningen en een hotel zijn voorzien. Uit tientallen voorstellen koos de gemeente voor World of Dinos vanwege het innov innovatieve en educatieve karakter van het concept. En ik denk... dat gaat je al. Ja! Dat ik denk ja. dat het heel mooi is dat er tenminste iets gebeurt, toch? In ja. zo'n uh, zo ruimte. Zeker weten, anders staat dat uh, twee jaar uh, leeg. Dat wil je niet. Inderdaad. Ik reed er net toevallig even langs en toen zag ik natuurlijk die hele parkeergarage die eronder zit is helemaal afge... Met, met, met hout afge, afgetimmerd. Dacht ja, ik, ach. Die, die zal weer open gaan, toch? Ja, voor het strandverkeer, hè? ik. Ik denk wel weer in de dus zomer. Misschien voor denk ik. de dino-bezoekers. Hmm. Die komen maar lekker met de trein. Oh, natuurlijk. Maar de mensen die, die naar Zandvoort komen met de auto, die kunnen dan de auto alsnog daar parkeren. En wanneer gaat die weer open? Ja, ik ja, in het voorjaar. Oh, oké. Okay. Ja. Dus waarschijnlijk tegelijkertijd met de dino-opening. Hmm. Zou mij niks verbazen, Richard. Nou Rob, we gaan ook weer mindful wandelen. Ah, kijk. Op zaterdag 3 januari, dat is de eerste zaterdag van het nieuwe jaar... deze nieuwjaarswandeling loopt door het gebied van de Vicente. En dat zijn de grootste landdieren van Europa. De wandeling gaat door de kustduinen. Dat betekent dat we door open duingebied lopen. Er is geen pad waar we overheen lopen. De route wordt aangegeven door gele paaltjes. Het laatste deel van de wandeling lopen we over het strand waar we ook wat gaan drinken aan het einde van de wandeling... om het nieuwe jaar samen te vieren. Deelnemers beoordelen deze wandeling met een 9. Nou, de locatie is Kraansvlak, en dat is dus het gebied tussen Bloemendaal en Zandvoort. En we spreken af bij Station Zandvoort om half elf. En de wandeling duurt tot twee uur. En de afstand is ongeveer acht kilometer. Je kunt je opgeven door www.mindful-wandelen.nl en daar kun je opgeven op de site. Dus www.mindful-wandelen.nl Kijk, genoeg te doen dus hier in Stamford. De dames Mel en Kim hebben we al gedraaid met Respectable aan het begin van dit uur. Maar ze hebben ook een kersthit to toen de tijd opgenomen. Dit is Rocking Around the Christmas Tree. Inderdaad. Mel en Kim, already. Get it. Yeah, but she wouldn't have any time to find you too would she? I feel like a spare bit of Ollie. you talking about green and surrounded by bricks. Come on, Lally let's get over there. Here's trouble. Coming, Kimmy Coo. Kimmy Coo. Coming, Kimmy Coo. Lock it around. The Christmas tree let the Christmas spirit reign. Mel en Kim uh, showing out. Mocha uh, rocking around the Christmas tree. Een single fanser. Het is wel leuk hè? van de kerstperiode dat die klassiekers uh, steeds weer terugkomen. Uh, en lekker blijven natuurlijk hè? op de radio's. Ook deze van uh, Brian Adams. De Christmas Time. Als het goed is, Richard, hebben wij uh, Lena van der Haak uh, aan de telefoon. Ja, waar kennen wij Lena van? Nou, van uh, CFM natuurlijk. Ja, zij is programmaleider geweest. Hè, Kijk, lang. zelfs dat. Dus we moeten de, de, u de u gaan zeggen de tegen, tegen van Lena. Lena. De, sorry, de gerloogman. De, nie, de oude Dat ah, laat nee. het u niet horen, zo nee, nee, oh, hoort, nee, nee. ja, hoort het al. Ja. Hoi Lena, uh, hoi. Hallo beiden, hallo. hallo. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja, graag gedaan. <kwijnt> Eén en al gezelligheid hoor ik daar bij jullie. Ja, uh, waar, waar stoor u uh, Lena, waar ben je mee bezig, een beetje kerstvoorbereidingen? Nou inderdaad, ik uh, ben op de camping omdat ik mijn kerstspullen moet ophalen. <kwijnt> ah kijk, ja, nee, mee je dat nou? <kwijnt> Had je die ja, ik, ja. allemaal daar liggen en uh, niks uh, thuis verder? Ja, ik, ik heb niet een heel groot huis, dus ik had mijn opslag bij uh, mijn uh, caravan in Harskamp. Maar ja, dan moet er toch een keer uh, een tijd komen dat je daar naartoe gaat om al die kerstspullen weer terug te uh, brengen in je huis. En ja, dat was eigenlijk dat is het, uh, voor dit weekend. Ah, ja, oké. Okay. Nou, januari hoeft het niet meer, Helena. Nee, dan uh, breng ik alles weer terug. Oh, ja. ja, nou ja, dan kom je daar ook nog eens, toch? Ja, dat kan het, zeker, inderdaad. <laughs> Oké. Okay. Nou, jij bent geweest, dus je weet hoe het is. Ja, zeker. Hé, hey, Lena, ja, we bellen je niet zomaar, want uh, ja, ik heb uh, gehoord van uh, een betrouwbare bron, Ben Alveugen, dat, uh, dat jij uh, vanmorgen een uh, bijeenkomst had met de uh, Gem sessie Zandvoort. Ja, dat klopt helemaal. Uh, dat was een, uh, een eerste meeting uh, met iedereen die zich tot nu toe had ingeschreven. En uh, natuurlijk, een aantal kwam niet, want het was wel kort dag. Maar we wilden iedereen het gevoel geven dat we hier serieus mee bezig zijn. En ook omdat het voor ons, voor Wim en mij, de eerste keer is dat we dit organiseren... wilden we het gewoon ook uh, iedereen het gevoel geven dat we dat samen doen. Dus vandaar die eerste meeting met iedereen die zich al ingeschreven heeft voor uh, 23 januari. Ja, het was toch een uh, leuke club uh, mensen. Ja, ik denk dat er een stuk of uh, 12, 13 man uiteindelijk aanwezig was. Heel goed. Is het ook een beetje man-vrouw, uh, een beetje verdeling uh, daarin? op zich wel. Uh, ik denk dat het een beetje 50-50 was. Uh, alleen merken we wel dat we, dat we veel gitaristen hebben onder ons. Dus, oh. uh, andere instrumenten zijn welkom. Dus iemand die, uh, uh, iemand die accordeon speelt, viool, saxofonist, drum, percussie, dat is allemaal nog welkom. Leuk. Hey, uh, hoe gaat het in zijn werk? Stel ik uh, ben drummer en ik denk, oh ik voel me helemaal aan, uh, aangesproken door, uh, door dit uh, concept. Hoe, hoe, hoe, hoe gaat dat? Nou, kijk, uh, je kunt eerst even kijken op uh, onze website, dat is uh, www.tromforgemtestis.nl. .uh, daar kun je zien uh, eigenlijk wat we doen, waar we voor staan en waar we naartoe willen. Maar in het kort houdt komt het erop neer dat wij elke vierde vrijdag van de maand uh, met iedereen die zich welkom voelt en een muziekinstrument kan bespelen of kan zingen uh, gaan uh, spelen. En wat gaan we dan spelen? Nou, Wim en ik, wij zijn degenen die dit organiseren, uh, zorgen ervoor dat jij ruim voor die tijd een aantal nummers krijgt die wij... ...op die vierde vrijdag van de maand uh, willen gaan uh, spelen met elkaar... ...zodat je dus thuis kunt oefenen en ja, een WhatsApp-groep met elkaar kunt kijken van... Oh, ...hoe ver ben je al of uh, heb je daar moeite mee of uh, uh, kan iemand hier mij uh, helpen... ...want ik kom er niet uit, uh, zodat we ook al die verbinding hebben met elkaar... ...en dan uh, uiteindelijk elke vierde vrijdag van de maand gaan we dat dan uh, spelen... Uh, en dan hopen we eigenlijk ook dat je niet alleen één keer komt, maar dat je dus elke vierde vrijdag komt. En met uh, allemaal nieuwe mensen of mensen die al elke maand komen. Zodat we uiteindelijk ook een uh, heel mooi resultaat kunnen neerzetten bij het uh, concert in december volgend jaar. Maar eerst, uh, ja, als je dat allemaal gezien hebt op de website en je voelt je aangesproken, dan kun je je aanmelden via de e-mail. En mm. dat is uh, jamcassisansport.e-mail.com Hey, en uh, stel nou, ik ben nog niet zo lang bezig, hè. ik ben net uh, vier maanden bezig, ik heb net een drumstelletje gekocht. Kan ik dan al meedoen of uh, hebben jullie toch een soort minimum eis? Nee, dan mag je zeker meedoen. Want uh, onze invalshoek is eigenlijk uh, dat iedereen die een uh, muziekinstrument kan of probeert te spelen uh, en die zingt, die mag meedoen. Dus het is heel laagdrempelig. Um, het is wel zo dat je uh, moet begrijpen dat iedereen een bepaald niveau heeft. En dat als jij um, uh, heel goed bent, dat je ook moet accepteren dat er mensen zijn die wat minder goed zijn. En misschien ben je dan wel een uh, soort uh, inspirator voor die scene. Dat zouden wij het, uh, het beste vinden. Of het leukste vinden. Uh, dus eigenlijk is iedereen uh, van elk niveau welkom. Hey, dus samenvattend, iedereen uh, mag meedoen. Alle instrumenten zijn uh, uh, um, prima nog uh, toe te voegen, behalve gitaristen. Daar hebben jullie nu wel een beetje uh, genoeg uh, van. Ook uh, vocalisten ja. begrepen? Want ik geloof dat jij ook zingt, hè, toch? Ja, ik ging ook, maar op dit moment hebben we nog geen drummer. Dus uh, ik uh, ga waarschijnlijk de eerste keer drummen. Oh. Maar het zou wel mooi zijn als, uh, als er iemand komt die al drum speelt. Dat uh, zouden we fantastisch vinden. Ik kan me nou herinneren dat jij nog uh, gedrumd hebt bij de beatpopzingers, klopt dat? Nee, dat was gitaar. Oh, je hebt, ik dacht dat je ook wel eens achter de drumsel, uh, zat. Uh, ja, nou ja, dat was voor Adi, hoor. Maar uh, ik wilde eerder uh, gitaar. Ah, ja. Maar omdat er zoveel gitaristen zijn, uh, doe ik dat niet. Dus nee. daar ga ik niet vermoepen. Nee, nee. Hé, hey, en naast de reguliere sessies... Uh, introduceren jullie ook themaavonden twee keer uh, per jaar. Wordt een thema uitgelucht. Deze. Kun je daar iets over zeggen? Uh, ja, twee keer per jaar willen wij... Uh, zowel voor de muzikanten als voor de toeschouwers. Want toeschouwers mogen ook uh, gewoon komen... Uh, ...willen wij een themaavond houden. Dat houdt in dat wij dus die avond uh, ja, liedjes gaan spelen... ...die uh, gebaseerd zijn op een bepaald thema. En dat kan zijn een bepaalde genre... ...maar het kan ook zijn een bepaalde band... ...of uh, bepaalde soort liedjes. En uh, dat doen we twee keer per jaar. En de eerste is al uh, bekend. Die gaan wij in uh, mei doen. De Beatles. Juist, we gaan de uh, Beatles doen... Dus dat houdt in dat we een aantal maanden de tijd hebben om een aantal uh, nummers van de Beatles in te studeren. En die gaan we dan lekker met elkaar uh, uh, proberen zo, zo gezellig en zo leuk mogelijk te bespelen. En daarbij willen we ook gewoon iedereen uitnodigen die het leuk vindt om uh, naar ons te komen luisteren en te kijken. En je mag ook gewoon dansen, uh, want de zaal is groot genoeg. Daarbij hebben we nog een, uh, een grote kist met allerlei uh, ja, zeg maar drum faciliteiten. Dus eh. Uh, uh, uh, noem het maar op, zandbaalballen, uh, uh, ja al dat soort dingen. Zodat je ook gewoon eventueel uh, mee kan uh, doen als je denkt... Nou, ik heb wel een beetje ritme gevoel. Ik, uh, ik ga gewoon lekker meedoen. Oh, ja, dus de, de, de, de leek van de straat kan ook gewoon meedoen, dat heb ik nu. Ja, als je een beetje ritme gevoel hebt, dan pak je gewoon een morijn of een triangel en dan ja. ga je lekker met die. Ja, triangel is natuurlijk redelijk gevaarloos, hoewel als je die helemaal verkeerd uh, in de maat brengt, dan is het natuurlijk mm. ook... Uh, ja, ja. ja en, een, een, uh, een eindconcert uh, in december. Ja, dat klopt. Wat, een, hebben... uh, wat een plannen. Ja, cool hè. Nee, dat hebben we eigenlijk zo geregeld, omdat wij denken dat als je eenmaal één een keer in de maand speelt en je merkt hoe gezellig en hoe leuk het is, dat je dan, uh, uh, dat je dan uh, nog meer geïnspireerd wordt om dat aan uh, nog meer mensen te laten zien. En wat is dan leuker dan op het podium staan met mensen waar je al een aantal maanden mee gewoon lekker speelt. En dat willen we uh, bewerkstelligen door uh, te denken van, oké, okay, dan kom je in ieder geval uh, een aantal maanden. En uh, je kan mensen uitnodigen om uh, naar de krocht te komen om jezelf te zien spelen. Hoe leuk is dat? Oh, je gaat helemaal naar de krocht zelfs. Ja, we hebben een eindconcert uh, in de krocht. En dat kun je ook op onze website zien op uh, zondag 13 december. Van 2 tot 4 is het eindconcert. Okay. Kaartje kun je dus niet krijgen, want het is wat uh, ver. Maar we staan wel al aangekondigd op hun agenda zondag 13 december om twee uur. Ja. En dan, Lennar, erachteraan kun je ook nog het uh, nieuwjaarsconcert uh, in de kerk doen natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Dat kan, zo, dat kan zoveel. Zeker. Nou, nou, nou nog, even, nog even waar mensen je kunnen bereiken. Dat is www.zandvoortjamsessies.nl. Zandvoortjamsessies.nl Nou, Lena, ontzettend bedankt voor de informatie. Heel veel succes met het uh, uitzoeken van je kerstspullen. Dank uh, nou, Ik wens je heel veel succes met uh, deze Jamavond en uh, dit ontzettend leuke nieuwe initiatief. Ja, dankjewel Richard. En jij ook, Rob. Oké, okay, dankjewel. je En fijne dagen, Hoi. Hoi. There is just one thing I een gesprek gehad met Lena over de jam-sessies Zandvoort. En een van de platen die ze ook gaan doen... of in ieder geval waar ze aandacht aan besteden... is de muziek van de Beatles. Tot slot, tot het nieuws van 4 uur is hier Let It Be.